7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Groot onderzoek naar straling in huis. 23 mensen aan één oog blind door vuurwerk. En Golden Globes voor Argo en Homeland. Er komt een groot onderzoek naar blootstelling aan de schadelijke stoffen radon en toron in huis. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft daarvoor de bewoners van 3000 woningen benaderd.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 Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn 23 mensen aan één oog blind geraakt. Acht ogen moesten worden verwijderd, waarvan twee bij kinderen. Dat meldt de beroepsvereniging van oogartsen. De afgelopen vijf jaar zijn 111 ogen blind geworden door vuurwerk... zegt de woordvoerder van de vereniging. Voor al deze mensen geldt dat ze hun werk niet meer kunnen doen... of ander werk moeten zoeken. Oogartsen onderstrepen nogmaals hun pleidooi... voor een verbod op consumentenvuurwerk. Nederland steunt de militaire acties van Frankrijk in Mali. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft dat laten weten aan zijn Franse collega Fabius. De Fransen bestoken met vliegtuigen en gevechtshelikopters de bolwerken van islamitische strijders in het noorden. Voor de missie heeft Frankrijk zo'n 400 militairen ingezet. Volgens minister Timmermans heeft Nederland veel ervaring met ontwikkelingssamenwerking in Mali opgebouwd en wil minister Ploemen onderzoeken wat Nederland meer kan doen om duurzame vrede dichterbij te brengen. Op verzoek van Frankrijk komt de VN-veiligheidsraad later vandaag bijeen om te praten over Mali. Frankrijk wil ook snel met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken om de tafel. De onderhandelingen tussen de Colombiaanse regering en guerrillabeweging FARC moeten snel tot resultaat leiden. Dat heeft de regering laten weten voor het begin van de derde gespreksronde in de Cubaanse hoofdstad Havana. De gesprekken begonnen in november en gaan vooral over landbouwhervormingen, een heikel punt. De Colombiaanse president Santos zou aandringen op een snel resultaat, omdat dat zijn kans op herverkiezing later dit jaar vergroot. De eenzijdige bestand dat de FARC afkondigde loopt bijna af. De organisatie zich nu wel te voelen voor een gezamenlijke wapenstilstand met de regering.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 De film werd geregisseerd door Ben Affleck. Hij kreeg een beeldje voor beste regie. En daarmee versloeg Argo de film Lincoln van Steven Spielberg... die vooraf met zeven nominaties als grote kanshebber werd gezien. Argo gaat over een geheime reddingsoperatie om zes Amerikanen te redden... ten tijde van de Iraanse gijzelingsactie in 1979. De tv-serie Homeland viel drie keer in de prijzen... en verder waren er drie Golden Globes voor Les Miserables.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 Voor zijn huis wemelde het gisteren al van de journalisten en cameraploegen. Een ingewijde zegt dat Armstrong een korte verklaring zal afleggen en excuses zal maken. Het interview is donderdag te zien. En dan het weer nog wolkenvelden en ook wat zon. In het westelijk kustgebied is kans op een sneeuwbui en het blijft op veel plaatsen licht vriezen. Vanavond en vannacht volgt vanuit het zuidwesten sneeuw. Morgen bewolkt en wat lichte sneeuw. En aan zee is tijdelijk kans op regen of natte sneeuw. De maxima komen uit morgen rond het vriespunt en na morgen droger. Het blijft koud winterweer. Ah, WB Verkeersinformatie, zeven files, 20 kilometer bij elkaar. Niet al te veel bijzonders aan de hand, behalve op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Er staat bij Rotterdam Centrum een file van 3 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook.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 We praten u vanochtend bij over Mali, want op de drempel van Europa ontwikkelt zich een conflict dat enorme gevolgen kan hebben voor grote delen van Zuidwest-Afrika. Frankrijk is ten strijde getrokken en ook Nederland raakt langzaamaan betrokken. Beschietingen ja, van Franse militaire vliegtuigen op het noorden van Mali gaan onverminderd door. En ondertussen staat ook de organisatie van West-Afrikaanse landen klaar om te helpen bij de strijd tegen de moslim-extremisten. En de Franse actie wordt gesteund door steeds meer westerse landen. En Lara zei het al, ook door Nederland. Contact nu met onze Afrika-correspondent Koert Lindeyer. Koert, um, even naar de situatie in Mali. Hoe, zijn, hoe ver zijn de Fransen op het ogenblik? Sinds gistermiddag zijn er vijf steden in Noord-Mali uh, gebombardeerd. Uh, de belangrijkste daarvan zijn Gao en Kidal, de grote steden. Ik begrijp van een ooggetuige uit Gao dat een trainingskamp daar is geraakt. Evenals gebouwen bezet door de extremisten. Het ziekenhuis in Gao zou gistermiddag zijn geconfiskeerd door de rebellen. En volgens ooggetuigen werden er tientallen gewonde strijders binnengebracht. En er zijn ook berichten van heel veel dodelijke slachtoffers onder de uh, islamitische extremisten extremisten in Gauw. Nou, vanuit Frans oogpunt lijken de bombardementen dus een succes te zijn. De grote vraag is nu wat er op de grond gaat gebeuren of er ook grondroepen zullen komen om de extremisten te gaan bestrijden. Goed, we hebben het vaak met jou over uh, Mali gehad en de problemen daar. Uh, we hebben ook veel reportages van jou gehoord in het Radio 1 journaal. Maar opeens is het zo snel gegaan. Uh, waar zit hem dat in? Zaterdag zei president Hollande van Frankrijk nog, dat het enige doel was om een rebellenoffensief af te slaan. Nou, inmiddels zijn de rebellen, de, zijn de Fransen dus zelfs in het uh, offensief gegaan. Het is in een ontzaglijke stroomversnelling geraakt sinds uh, vorige week woensdag. Toen kennelijk al in het geheim een akkoord is bereikt tussen Frankrijk en Mali om, uh, om in te grijpen. Door de successen van de Fransen en vervolgens ook de toezegging van West-Afrikaanse buurlanden zoals Senegal, Mali, Niger, Burkina Faso om mee te doen aan de strijd, is de situatie dramatisch veranderd in uh, de laatste vier, vijf dagen. En is er nu dus sprake van een grootschalig offensief om Gebied in Noord-Mali, een gebied zo groot als geheel Duitsland, tezamen om dat gigantische gebied terug te veroveren op de moslimextremisten. Ja, goed. Nou was lange tijd sprake van dat het Malinese leger de klus zou gaan opknappen, maar het werd opeens wel heel duidelijk dat het leger daar niet tegenop gewassen was. Nou, het probleem is steeds geweest bij plannen voor een interventie, dat Mali erop stond, dat ze zelf het offensief zouden leiden. Nou, het Malinese leger is zo sterk als de brandweer, als de brandweer van Tilburg-Zuid. Slecht gedisciplineerd, veel corruptie, echt niet in staat om een grootschalig offensief uh, uh, te leiden. Uh, het lijkt er nu op dat de West-Afrikaanse troepen dat kan wij gaan, uh, gaan klaren... Dat is ook niet makkelijk, want ook uh, ECOWAS, dat is natuurlijk een samenwerkingsverband... dat bestaat uit uh, landen zo divers als Senegal, Nigeria. Uh, Nigeria spreekt Engels, uh, Senegal spreekt Frans. Die troepen moeten samen één strijdmacht uh, gaan vormen. Bovendien zijn de West-Afrikaanse kuststaten, zoals in de voorkust, zoals uh, Nigeria die min of meer een klimaat van uh, tropisch regenwoud. Ze gaan vechten in een kurkdroge woestijn. Nou, daar heb je heel geharde woestijnstrijders uh, voor nodig. En maar weinig West-Afrikaanse landen, en zeker Frankrijk niet... beschikken over dat soort uh, geharde strijders. Is het mogelijk om die uh, terroristen de, uh, ja, te verdrijven, de extremisten? Zou het uiteindelijk kunnen uitdraaien op een grote militaire operatie... met gevolgen voor de hele regio? Wat denk jij? Het probleem in de woestijn is niet om het gebied te veroveren... maar om het gebied in handen te houden. Nou, dat wordt een heel moeilijke operatie tegen gehaarde extremisten. Want die kennen het gebied op een duimpje. Die hebben de afgelopen maanden... Uh, relaties zijn ze aangegaan met lokale stammen, hebben steun gekregen. Buitenstaanders, zeker de Blanken niet, zeker de Fransen niet, maar ook geen mensen uit het tropische regenwoud van Nigeria, zullen in staat zijn om het gebied zo snel te leren kennen en om die connecties uh, te leggen met de lokale bevolking. En vooralsnog zijn de extremisten zijn dus in het voordeel als het gaat om het strijden in die grote zandbak van noord mali Koord Lindeijer was dat, onze Afrika-correspondent. Later meer in deze uitzending. We spreken onder andere met minister Timmermans... en we hebben ook een gesprek met Ben Bot als voormalig diplomaat. Gaan we naar de kou in eigen land. want het zou best eens zo kunnen zijn dat uw auto vanochtend niet start vanwege een kapotte accu. En woont u dan in de buurt van Assen, dan zit het er zomaar in dat Mark-Robin Visser voorbij komt. Niet dat hij kan helpen, maar hij komt voorbij. Wel nee, ik heb er ook geen verstand van. Er was een klepje kapot getrokken en toen... Uh, ja. Mevrouw die schrok zich net ook al een ongeluk toen ze ja. mij zag. Behoorlijk, ja, behoorlijk. Ja, altijd even tegen op de vroege morgen. Eens even kijken, uh, wat... Uh, hij wil aan de voorkant wel... Ja. Bent u technisch... Helemaal niet. Nee, dat dacht ik al. We staan we dan o, hier. Hoezo? <laughs> ik zie wel dat u een poging gedaan heeft om te krabben. Maar het. Eh, hè? Wat? Ik dacht dan blijf ik warm. En als ik dan alsnog weg kan dan kan ik straks... Zeg maar uw auto is wel heel erg wit. Ja, hoe zou dat komen? Ja. Het een, het een? Ik zag net uh, op, het, uh, op het metertje in de Wegenwachtauto dat het min 3 is, nog steeds. Dat was vanochtend ook al uh, in Assen. Ja, en meneer Doldersum, al 22 jaar lang Wegenwacht, die krijgt nu net... Jawel, de motorkap open. Dat, dat is al het begin, hè? Dat is een goed begin, ja. Dat, dat had een... ik ook wel kunnen bedenken. Ja, Eerst de motor, voel, hè? Ja. maar ja, Dan moeten we even kijken hoe het zit, natuurlijk. Mevrouw, wat is er met uw auto aan de hand? Hij start niet. Helemaal niks meer? Nee. Nou ja... Is dat een typisch winterprobleem, meneer Doldersum? Het is eigenlijk vragen naar de bekende weg. Vragen naar de bekende weg bij Mündrie, hè. Dat is echt, ja, <lacht> is echt een winterprobleem. Dan heb ik nog wel een, een, een open deurvraag. Had u dit verwacht? Nou, nee. nee. <lacht> had niet, het toch hoop, niet verwacht in ieder geval. Moet u erg gehaast? Waar moet u heen? Ik moet naar Loppersum. Wat is daar te doen? Daar werk ik. Oh. Wat doet u dan? Uh, ik werk uh, bij de gemeente Loppersum. Aha. Ja. Ja, dan kunnen we nu vast even tegen de collega's zeggen dat u... Uh... Ja, dat u nou, ik zal zo, sowieso even bellen, want ik zou er om half acht zijn, maar daar haal ik niet meer. Nee, nee, nee, okay. Dus Zeg maar even, wie, wie komt er te laat vandaag? <lacht> <lacht> oh, hij ze gaat ze nu. Weten eh? Ze weten het wel. <lacht> zo, heeft u wel eens vaker pech? Nee, nee, nee, maar er is verder nog niemand. Ik zou er extra vroeg zijn vandaag. Dus u zou openen. Nee, dat niet, maar ik zou er extra vroeg zijn, want nou ja, druk vandaag. Dus, ja, wat uh... ja, is er allemaal druk in Loppersum ja, dan? Nee, ja, niks bijzonders, maar gewoon, uh, ma januari is gewoon druk. Ja. Ik, uh, ik werk op de salarisadministratie, dus er ja. is uh, dus, uh, veel te doen. Ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, meneer Doldersen, wat is het plan? De campagne? Het plan de campagne is dat we er eerst eens even een beetje stroom op zetten. Oh, dat helpt. Die in ieder geval genoeg kracht heeft om uh, fatsoenlijk rond te starten. Ja, De accu is nog niet leeg, maar Ja, waar? ik zei het net al. Meneer Doldersen, die doet dit al 22 jaar. We zaten net in de, in de bus een beetje te praten over alle dingen die er veranderd zijn. De computers in de auto enzovoort. Maar de, de pechgevallen, de soorten pech, zijn eigenlijk in deze tijd van het jaar altijd een beetje hetzelfde. Hè? Bijna altijd uh, accu gerelateerd, ja. Met kou natuurlijk. Diesel is die moeilijk aanslaan. En, en u weet het na 22 jaar allemaal wel? Nou, niet altijd, nee. hoor. Nee, wij moeten ook wel eens in ons achterhoofd krabben van uh, hoe zit het. Ja? Ja, toch ja. wel. Ja. En gelukkig hebben we daar ook een technische helpdesk voor achter de hand. Die kunnen we telefonisch benaderen. Ja. En op het moment dat we daar... Uh, ja, dan kan dan je nog even extra helpen. helpen. Ja, ja klopt. Zullen we dus even gaan proberen? We gaan even proberen. We gaan eens dus kijken of die... Uh, ja, nou, het is bon man suprême. Zegen, hè? Net zo goed even nog lekker in bed kunnen blijven liggen natuurlijk. Ja, het is hier behoorlijk koud, ja. ja. Dan heb ik toch nog wel één kritische vraag. Want uh, u bent natuurlijk wel gewaarschuwd, hè? Ik zag gisteren op Teletext staan, ANWB verwacht extra drukte bij de eerste maandagochtendspits. Ja goed, maar hoe ga ik daar op voorbereid moeten zijn? Dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Zullen we dat even aan... Nou, de koplampen gaan al aan. De koplampen. Hoe had mevrouw zich hier nou op kunnen voorbereiden, is de vraag. Oh, in dit geval... Ja. Nou ja, in dit geval... Is het niet alleen een lege accu. Oh. We zullen even verder moeten zoeken. O jee, dat wordt nog een heel naar verhaal voor u... Het Kan nog wel even duren, hoor, Marcel en Lara. Zal ik even helpen? Moet ik even met de schroevendraaier erin? Nee. nee, niet doen. Haal die man weg <laughs> bij die auto. Wordt het niet beter van? We nee, gaan even verder kijken. We gaan even verder kijken. Wil iemand mark Robin Visser even weggaan? Heeft iemand daar, een instructieboekje jongens? van de auto? Dan beginnen we gewoon even bij begin. Moet zo, echt iemand ingrijpen nu, hoor? Ja, hij gaat dan wel een wiel verwisselen of zo. Je, ik trek even handschoenen aan. Dan oh, ga ik. Jee. Ik ga er wel even onder. Ah, uh, u hoort nog van Mark-Robin Visser. Dit was in ieder geval niet alleen een accu-gerelateerd probleem. Zo dadelijk. Ouders willen strenge docenten tenminste... zolang hun eigen kinderen niet te streng worden aangepakt dan, hè? Ja. Zometeen meer. Eerste verkeersinformatie, John Bakker. Wel mensen op de weg, inmiddels? Ja, maar nog niet zo gek veel eigenlijk. Alles bij elkaar komen we nog niet aan de 25 kilometer file. Nou, normaal zitten we nu toch al zo rond de 50. En ja, veel bijzonders is er ook niet aan de hand. Boven dan een ongeluk op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam... bij knooppunt Vaanplein staat nu 2 kilometer file achter. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het was gisteren precies een jaar geleden dat cruise ship Costa Concordia... voor het Italiaanse eiland Giglio op de rotsen liep een kapzijsde. 32 mensen kwamen om het leven en er waren 4200 mensen aan boord. Onder hen Nelly Steeman uit Leersum. Ze keek gisteravond naar een reconstructie van het ongeluk... dat op National Geographic werd uitgezonden. At p.m., one minute before impact... the ship is 450 meters away from the Skåle Rocks. Het is vanavond precies een jaar geleden dat u aan boord van dat schip was en dat het misging. Loopt u nou de hele dag eraan te denken? Vandaag wel, ja. Het is heel raar, maar uh, er zijn natuurlijk weken, uh, maanden dat je er niet aan denkt. Maar iedere keer als er dus iets langs komt over de Costa Concordia, dan uh, gaan toch weer eventjes, uh, ja, voelen ons omhoog. Hè? Wat is dit? Uh, dat wil ik zien, dat wil ik horen, dus ja... Nu is er vanavond de hele dag eigenlijk al een speciale herdenking... op Giglio, dat eiland, dat Italiaanse eiland... waar het zich allemaal heeft afgespeeld voor de kust. Had u daarbij willen zijn? Uh, nee, want ik vind dit is echt iets voor nabestaanden... die, dat, uh, die mensen verloren hebben. En uh, ja, wat ik wel zou willen, en dat willen we allebei... dat we dus een, een keer terug willen gaan. Want we willen dat eiland, hebben we alleen maar de kade gezien, meer niet. En we willen echt een keer zeggen, nou, wat is dat nou voor eiland... En, hier is het gebeurd en misschien ligt de schipper dan nog en dan, ja, dat is denk ik voor ons de algehele afsluiting. Nu wil het geval dat u een aantal jaren bij slachtofferhulp heeft gewerkt hier in Nederland. Ja, had u nou iets aan de raad die u zichzelf al die tijd heeft horen geven aan andere mensen? Heeft u dat op uzelf kunnen toepassen? Zeer zeker, want ik. Uh... Wat ik de mensen altijd aanraadde: praten erover, laat het los wat je, waar je mee zit en, en praat erover. En dat heb ik dus zelf ook gedaan. Ik heb er heel veel over gepraat. Uh, heel veel mensen vroegen natuurlijk, uh, vind het dat niet vervelend om het weer te vertellen? Ik zei nee, helemaal niet. Het is iets uh, iedere keer een stukje en je bent weer wat kwijt. Heeft u nog wat van de rederij gehoord sinds het ongeluk? We hebben inderdaad een schadevordelijk gehad. Er werd dus onmiddellijk iets aangeboden voor de mensen die daarmee akkoord wilden gaan. Nou, omdat wij dus zo snel mogelijk, we wilden helemaal niks, want we hadden gewoon geluk gehad. Dus alles wat we gekregen hebben is gewoon meegenomen en daar waren we ook helemaal prima mee tevreden. Uh, we hebben dus uh, een hele goede begeleiding gehad van de, van de cruise travel. Dus waar we bij geboekt hadden. En uh, ook een, van de cruise travel kregen we nog een boeket bloemen. Cool. Dus uh, het is echt uh, geweldig. Ik kan me wel voorstellen dat u nooit meer voet zet aan boord van een cruiseschip. Uh, nou, mijn partner zegt, uh, nou daar zit ik niet mee. Maar... Ik heb wel grote twijfels, ik weet het niet. Het, het, uh, het is nog niet zo dat ik zeg van... oh, morgen uh, zullen we dat doen? Nee, ik geloof het niet. Nog voorlopig zeker niet, nee. nee. die steenman uit Leersum, zij was aan boord van de Costa Concordia... toen hij precies een jaar geleden kapseisde. Tien minuten voor half acht is het. Luister naar het NOS Radio 1 Journaal. Ouders en scholen vinden een grote ouderbetrokkenheid... bij de school van hun kind belangrijk. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van het SCP, Sociaal Cultureel Planbureau... in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Ook vinden ouders dat ze de leraar moeten steunen bij het uitoefenen van zijn gezag. Tot het eigen kind door de leraar wordt aangesproken. En dan is de steun uh, opeens veel minder groot. Daar gaan we over praten met Jan Vos van Marken... directeur van de basisschool De Dreefschool en die staat in Haarlem. Meneer van Marken, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Dat is wat dubbel gedrag van ouders. Herkent u het? Die dubbele moraal die, uh, die is uh, zeer herkenbaar. Klopt. Ouders die vinden het uh, over het algemeen heel erg prettig dat er uh, goede en strenge regels zijn. Die kunnen ze ook allemaal in de schoolgids uh, terugvinden. Maar het, uh, het wordt een probleem op het moment dat hun, uh, hun eigen kind wordt aangesproken. En hoe kan dat? Want vinden ze dat het eigen kind nooit een probleemkind is? Um, nou, het heeft verschillende oorzaken. Uh, allereerst... Um, uh, merken we dat uh, wil ik eigenlijk even voorop zeggen dat het uh, zeg maar met de meeste ouders over het algemeen goed gaat. Oké. Okay. Uh, dat is uh, laat dat gezegd zijn. Mm -hmm. Maar uh, ik merk wel dat uh, de groep uh, wel kleiner is geworden de afgelopen tien jaar. Ja. En um, uh, je merkt dat uh, de ouders uh, geen tijd meer hebben, uh, geen tijd meer nemen, uh, of en uh, dat is dan de groep uh, meestal waar je uh, het meeste problemen hebt... waar de kinderen het thuis hebben overgenomen. Uh, dus waar de regels niet meer duidelijk zijn... en waar de kinderen min of meer uitmaken uh, wat er thuis gebeurt. Hm. Nou, deze kinderen die komen op school. Op school zijn er regels. Er zijn er vaak hele duidelijke regels. En het is erg lastig voor deze kinderen om in die... Ja, Twee werelden uh, te functioneren. En meneer Van Marken, die ouders hebben dat dan zelf niet in de gaten? Dat die ze opeens ouders... op school met een ander regime te maken krijgen? Dat klinkt uh, wat streng, maar... Ja, die ouders hebben dat natuurlijk in de gaten. En die hebben dat ook gelezen vaak. En die, die onderschrijven het ook. Uh, maar op het moment uh, dat hun eigen kind uh, daarmee in aanraking komt... merk je uh, dat ze uh, eigenlijk... Uh, dat heel vervelend vinden. Omdat ze eh, ten eerste ook worden aangesproken... waarschijnlijk op hun eigen functioneren, hè, op hun eigen opvoeding. Hè, want een kind wat zich op school misdraagt... dat is dus vaak niet alleen op school, hè, dat komt ergens vandaan. En uh, dat vinden ze lastig om daarmee om te gaan. Ja, Ik kan me ook voorstellen dat dat ook inderdaad confronterend is. Um, om te zien dat je, dat je als ouder daar middenin zit... Hè, in het opvoeden van je kind. Dat je misschien helemaal niet ziet dat het kind... inmiddels uh, de grote autoriteit is thuis. En <lacht> zo'n beetje bepaalt ja. wat er thuis gebeurt. Ja, precies. Nou ja, um, het, het, het, uh, wat mij betreft... Uh, merk ik dat er uh, vaak een enorme discrepantie is. Mm -hmm. hè, tussen het leven van een kind thuis en het leven van een kind op school. Op school moet een kind functioneren in een groep van 30 kinderen. En thuis is het vaak een één-op-één situatie. Wij herkennen een hele hoop eh, zaken op school. Hè, want wij zijn ondertussen eh, aardig experts geworden... op het gebied eh, van eh, kindergedrag. Mm -hmm. eh, dus we kunnen dat heel vaak snel lokaliseren. Maar die ouders herkennen het thuis niet. Omdat ze in een hele andere situatie zitten. En nou zou ik zo graag willen dat die ouders... Dat gezag weer teruggeven aan de leerkracht. En we willen accepteren dat dat gedrag op school kennelijk toch een ander gedrag is. En dat wij dat goed hebben waargenomen. En natuurlijk maken wij ook fouten. Ja. Hè? Maar daar kun je heel goed over praten. M maar maar ja, ja, dan, dan krijgt u bij die kinderen die ouders er gratis bij. Die moet u dan ook nog eens begeleiden. Uh, hebben leraren daar wel tijd voor? Daar hebben leraren eigenlijk helemaal geen tijd voor. Nee. Want uh, voor deze situaties moet uh, zeg maar de leraar toch stevig in zijn schoenen staan. Wilt je die confrontatie aan? Omdat de ouders over het algemeen. met uh, toch aardig wat verbaal. geweld wil ik noemen, maar in ieder geval. Uh, nou, we kunt dat best zo noemen, denk ik. Ja. Dat dat wel gebeurt. Ja, hm. he, de school inkomen. En dan moet je, je je rug recht houden. En dan moet je je. Um, uh, en dan wordt het een ontzettend lastige uh, situatie. als jij rustig als leerkracht weet. Uh, dat uit te leggen. en die ouder. Uh, nou ja, ik maak hier negen van de tien gevallen mee dat als ik ze eenmaal binnen heb, dat ik die ouders ook tot rust kan krijgen en ja. dat er een gesprek kan volgen. Maar meneer Van Marken, ik kan me goed begrijpen dat u ze liever niet binnen zit. En dus ouders, uh, houden u in. Hartelijk dank voor uw uitleg, voor uw verhaal. Jan Vos van Marken van de Basisschool, de Dreefschool in Haarlem. Vijf minuten voor half acht, u luistert naar het NOS-radio. 1 journaal. Nederland moet investeren in sectoren waar nu op bezuinigd wordt, zoals sport en cultuur. Dat zeggen Nederlanders die in, uh, in het oliestaatje Qatar werken. Wat hebben die daarover te zeggen? Dat vraagt u zich misschien af. Nou, maar zij zien dat Nederland uh, en Qatar heel veel op elkaar lijken. Klein, zeevarend en ook worstelend met het allochtone probleem. Het beste zicht op de nieuwe skyline van Doha... heb je vanaf de overkant van de baai. Daar in het splinternieuwe museum voor islamitische kunst... daar werkt Jean-Paul Engelen. Het is echt scherp, want daar heb je nu Doha. En hier is dan eigenlijk... Dat is natuurlijk de Soek, zie je daar en de Diwan en al die boten. En, de, ja. en dan komt er dadelijk het nieuwe Jean Nouvel Museum bij. Met welk, met welk gevoel heeft u kennis genomen van de cultuurbezuinigingen in Nederland? <laughs> ja, ongelooflijk. Kunst geeft nou net een andere visie en leert je kijken. Leert je op een andere manier kijken naar het leven. En dat er dan zo mee omgegaan wordt. En dat is precies het verschil. Hier komt. Een, een, een koning van een land komt kijken wat er gedaan wordt... en probeert te leren van iets. Want hij begrijpt dat het deel van educatie educatiezender belangrijk is. En er wordt niet drie lagen doorgegeven... en zeggen van, nou, doe dit maar en laten we maar bezuinigen. Ja, ik, ik vind dat uh, uh, ja, heel erg treurig, eerlijk gezegd. Oliegeld vindt ook zijn weg naar de sport. In 2022 wordt hier het WK gespeeld. En nu al staat er een glanzend sportmedisch centrum... State of the art, vertellen de Nederlanders die hier werken. Gert-Jan Goudvaart, bijvoorbeeld, kwam hier naartoe. Voormalig arts van het Nederlands Elftal. Ja, uh, ik, als, je, als je het hebt over topsport. dan zou je moeten blijven in, in, uh, investeren. En er is uh, uh, een rol voor topsport in ieder land. En als ik dan. Ik, ik, ik, ik kan nog Nederlandse kranten lezen en ik kan hem Nederlandse televisie. maar als ik dan hoor dat bijvoorbeeld het Nederlands basketbalteam ophoudt te bestaan. Ja, dat zou gewoon niet mo moeten mogen in, in, een ne in Nederland. Ja, hier is dat ondenkbaar. Hier, uh, ja, hier is alles gericht op topsport. Uh, Qatar heeft uh, aan Boscalis en Jan de Nul gevraagd... om 8 kilometer zeeinwaarts een, uh, een strekdam te, te, aan te leggen. Ik ontmoette Jan Wim Dekker van Damen Shipyards in zijn kantoor. Aan de muur foto's van de opening van de werf met de emir. Koningin Beatrix, Willem-Alexander en Maxima. Eigenlijk het maritieme cluster wat Nederland ook heeft... en daarom vinden ze Nederland ook zo heel leuk en interessant... Uh, dat, dat zit echt in, in de gedachte van... Uh, goh, dat zou toch mooi zijn als wij dat hier ook kunnen bouwen... dat we er over honderd jaar ook nog profijt van hebben. Qatar lijkt dus in veel opzichten op Nederland... klein, aangewezen op contacten met de grote landen, maritiem. En ook onder de Nederlandse bodem zit gas... al is het iets minder dan onder de bodem van Qatar... Als je met Qataris zelf praat, ontdek je trouwens nog een andere interessante overeenkomst. Zij vormen maar 20 van de bevolking hier. De rest bestaat uit expats, Amerikanen, Europeanen, Aziaten, Nederlanders dus ook, gastarbeiders. En de Qataris worstelen met de vraag hoe ze met al die invloeden van buitenaf hun eigen cultuur kunnen behouden. Tot wrijving leidt het ook. De vrouw in zwarte nikaap die wordt ingehaald door een Europese vrouw... die in een topje aan het joggen is in een buitenwijk van Qatar... En in die buitenwijk werd in de restaurants alcohol geschonken. Werd, want openbare dronkenschap kwam net iets te vaak voor. Nu is het droog gelegd. De strijd om met het nieuwe om te gaan terwijl je jezelf niet verliest. Herkenbaar, maar hier is het dus omgekeerd. Toch zal Qatar, dat in veel opzichten dus op Nederland lijkt... uiteindelijk veranderen, zeggen de Nederlanders hier. Westerse worden. Maar, zegt Jean-Paul Engelen van het Islamitisch Museum... je moet het niet willen forceren. Je moet dus afwegen... Hoe ver wil je de, de, de boodschap duwen? Je moet niet, het touwtje moet niet breken. Wat, wat, wat ik wel eens zeg, je, je introduceert een nieuwe taal... maar misschien moet je niet met de scheldwoorden beginnen. Een reportage vanuit Qatar van correspondent Sander van Hoorn. Ik ben Juliette, ik ben zes jaar en ik wil graag prinses zijn. Juliette heeft leukemie. Echt prinses zijn kan voor haar toekomst een wereld van verschil betekenen.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 een groot onderzoek naar straling in huis en 23 mensen aan één oog blind door vuurwerk. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Er komt een groot onderzoek naar blootstelling aan radioactieve straling in huis. Het gaat om de schadelijke stoffen radon en toron. Die zitten in bouwmaterialen en in de bodem. Een belangrijk deel van de radioactieve straling... waaraan mensen blootstaan, komt van die stoffen. Maar de hoeveelheid toron is hoger dan altijd werd gedacht... en daarom wordt nu onderzoek gedaan naar de effecten op de gezondheid. Het verhogen van de snelheid van treinen bij stations is levensgevaarlijk. Die waarschuwing doet vakbond FNV Spoor in de Volkskrant. Bij de meeste stations rijden treinen 40 km per uur... maar bij een aantal stations is dat verhoogd. Utrecht, Eindhoven bijvoorbeeld, is die snelheid bijvoorbeeld 60... en bij Arnhem 80... En bestuurder Berghuis van de FNV Spoor zegt in de krant dat de gevolgen noodlottig kunnen zijn als er een botsing komt bij die hoge snelheden. Nederland steunt de militaire acties van Frankrijk in Mali. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd tegen zijn Franse collega Fabius. De Fransen bestoken met vliegtuigen en gevechtshelikopters de bolwerken van islamitische strijders in het noorden. Voor de missie heeft Frankrijk zo'n 400 militairen ingezet. Correspondent Koert Lindijer. Sinds gisterenmiddag zijn er dus vijf steden in Noord-Mali uh, gebombardeerd. Uh, de belangrijkste daarvan zijn Gao en Kidal. Het ziekenhuis in Gao zou gisterenmiddag zijn geconfiskeerd door de rebellen. En volgens ooggetuigen werden er tientallen gewonde strijders binnengebracht. En er zijn ook berichten van heel veel dodelijke slachtoffers. Op verzoek van Frankrijk komt de VN-veiligheidsraad later vandaag bijeen om te praten over Mali. Frankrijk wil snel ook met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken op de tafel. Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn 23 mensen aan één oog blind geraakt. Acht ogen moesten worden verwijderd, waarvan twee bij kinderen. Dat belt de beroepsvereniging van oogartsen. Voor al die mensen geldt dat ze hun werk niet meer kunnen doen of ander werk moeten zoeken, stelt de vereniging. En die pleit nogmaals voor een verbod op consumentenvuurwerk. De film Argo is bij de uitreiking van de Golden Globes uitgeroepen tot beste film. Ben Affleck, de regisseur van Argo, kreeg een beeldje voor de beste regie. En daarmee versloeg de film over het gijzelingsdrama in Iran in 1979... de film Lincoln, dat met zeven nominaties... die met zeven nominaties als grote kanshebber hebben werd gezien. De tv-serie Homeland viel drie keer in de prijzen... en zangeres Adele kreeg een Golden Globe voor de titelsong van Skyfall. En dat had ze niet zien aankomen.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 Del. De ANWB zet vanochtend 50 extra medewerkers van de Wegenwacht in. De organisatie houdt rekening met zo'n 1100 pechgevallen meer dan op een normale maandagmorgen. Door de vorst van vannacht krijgen automobilisten mogelijk te maken met weigerende accu's en dichtgevroren portieren en sloten. Temperatuur komt voorlopig niet boven nul en vanaf vanavond krijgt het hele land te maken met sneeuw. Voor de derde keer, in bijna anderhalf jaar... is een sauna in het Drentse Pijze getroffen door brand. Gisteravond laat stond een van de buitensauna's in brand. En dat is hetzelfde gebouw dat vorig jaar november afbrandde... en dat net weer nieuw was opgebouwd. De eigenaar. Steeds weer wat anders. Vorige keer was het uh, nou ja, een, een onvoorzichtigheid van een gast met hout. Nu hadden we een houtgestookte sauna die we zelf bij moesten vullen. Dus dan gaan we het risico niet meer van dat het van buitenaf kon komen...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 Tussen Schellingwoude en Watergraasmeer zorgt dat voor een file van 4 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht... bij Geert Radenberg 2 kilometer na een ongeluk. En verderop bij Lexmond 3 kilometer. In beide gevallen is de linker rijstrook dicht. Vraagt u zich wel eens af waarom uw bank het u nooit laat weten wanneer u rood staat? Wij ook.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 Minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Praat straks door over Mali. Dat doen we met Juriaan van Sticht. Hij werkt voor een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie in Mali... en kent dat land goed. U luistert er alvast over op nos.nl. En de Haagse winterstop zit erop. De politiek gaat weer beginnen tijdens het Vragenuur. Morgen worden de eerste debatjes van 2013 gehouden. Vorig jaar was een buitengewoon turbulent politiek jaar. Met de val van het kabinet, verkiezingen en formatie. De vraag is natuurlijk: hoe gaat dit jaar worden? Politiek redacteur Joost Vullings. Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen, we zijn er weer. Fijn dat je er bent. Hoop dat je een goede vakantie hebt gehad. Um, Jazeker. Goed zo. Wordt 2013 een jaar van relatieve rust? Wat denk jij? Nou, je, je zou het haast wel denken. We hebben bijvoorbeeld uh, voor het eerst sinds jaren geen enkele verkiezing dit jaar, dus geen Tweede Kamerverkiezing, ook geen bijvoorbeeld provinciale statenverkiezing. Moeten we terug voor naar 2008 om dat nog een keer te hebben meegemaakt? En we kunnen natuurlijk nog wel een verkiezing krijgen. mocht het kabinet dit jaar vallen. Want dan kunnen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamer. Maar daar ga ik niet vanuit. En ja, goed, uh, voorspellen is altijd riskant. Maar ik, ik durf de voorspelling wel aan. dat het kabinet dit klende jaar gaat overleven. Maar ondanks dat zal 2013 toch nog wel een zeer intensief en eneverend uh, politiek jaar gaan worden. Waar zit hem dat dan in, Joost? Nou, het is echt een typische ja, eerste jaar van een kabinet. Het regeerrecord moet worden uitgewerkt. Nou, dit, dit kabinet wil echt enorm tempo maken. Alle, alle bezuinigingsmaatregelen boven de 50 miljoen euro... moeten dit jaar in de Tweede Kamer liggen. Ja, dat betekent echt dat er een karre vracht aan nieuwe wetgeving... naar de Kamer gestuurd gaat worden. Met daarbij dus ook allemaal gevoelige zaken... als de, de WW-duurverlenging en of de verkorting juist... en de bezuiniging op de AWBZ. En misschien is het de komende weken nog rustig... maar daarna zullen de ja, Haagse plannen zullen ons om de oren vliegen. De kranten zullen bol staan en wij zullen er ook druk mee zijn. Ja, ze willen die, die voorstellen natuurlijk ook niet alleen naar de Tweede Kamer sturen... maar ze willen ze ook nog door de Eerste en Tweede Kamer loodsen. Dus kortom, er staat een hoop te gebeuren dit jaar. daarna. Ja, en dan wordt het interessant volgens mij... want in de Eerste Kamer steunt het kabinet niet op een meerderheid. Dat zal dus niet altijd even gemakkelijk gaan. Nee, die ministers die, die moeten echt flink een best gaan doen bij de oppositiepartijen... en die waarschijnlijk al als ze slim zijn al vroeg betrekken bij het maken van wetsvoorstellen. Dus het wordt ook een jaar met allerlei, ja, een hele hoop overleg... op allerlei politieke niveaus in, in wisselende samenstellingen. En ik vermoed ook dat ze vaak in, in de achterkamertjes zullen zitten... dat je in de wandelgang in één keer een minister bij een oppositiepartij ziet rondlopen om zaken te doen. Nou, het kabinet gaat ook nog weer opnieuw zaken doen. Hè. Dat, met de polder is opnieuw leven ingeblazen met de werkgevers en de werknemers... Kortom, uh, ja, Rutte en zijn ministers zullen iedere keer een compromis moeten zoeken. En dat uh, zal niet altijd even makkelijk zijn. Maar dat is wel de, de opdracht uh, voor 2013. En dan na de zomer zullen we veel wetsvoorstellen in de Eerste Kamer terechtkomen. Ja, dan zullen we zien of het politieke voorwerk goed gedaan is. Zo niet, dan gaan daar wetten sneuvelen. Maar hoe dan ook, we gaan het jaar meer horen van de Eerste Kamer dan we gewend zijn. Ja, eh, zaken doen Joost. Heeft het kabinet de oppositie dan wel wat te bieden? Nee, eigenlijk niet. Nou, ik bedoel, het geld is op. Vaak zegt een oppositiepartij... ja, we vinden het op zich, die maatregel willen we nog wel steunen... maar het is niet helemaal goed. En wat dan vaak niet helemaal goed is... dat betekent vaak dat er gewoon geld bij moet. Dat een maatregel verzacht moet worden of een jaartje moet worden uitgesteld. En die ruimte is er eigenlijk gewoon niet. Dus er is gewoon een gebrek aan politiek smeermiddel. En dat maakt het allemaal heel erg lastig. En, ja, en de Nederlandse bank en het CPB hebben het al voorspeld. We gaan door het begrotingstekort van 3% heen dit jaar. Dat is zeer waarschijnlijk. Nou, het kabinet wacht de cijfers van eind februari nog af. Maar als het beeld slecht blijft... Ja, dan zullen ze waarschijnlijk op Prinsjesdag... weer een reeks nieuwe bezuinigingsmaatregelen moeten aankondigen... die dus niet in het regeerakkoord staan. Nou, dat komt er dan ook nog eens bij. Dan hebben we ook nog de euro, Europa. Daar moet het kabinet natuurlijk ook veel energie in steken... Kortom, dit jaar geen uh, lijsttrekkersdebatten met, met rode knoppen en dat soort dingen. Maar het wordt dus wel een heel spannend jaar voor het kabinet. Uh, dit jaar moeten dus al die grote bezuinigingen door het parlement heen. En dat zal veel uh, evenwichtskunst vergen. Een cruciaal jaar dus. We gaan elkaar veel spreken, Joost. Jazeker. Tot de volgende keer. Joost Vullings in Den Haag. En Dat doen we ook, zoals elke ochtend, met Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Want het is twaalf minuten over, half acht. De hoogste tijd voor een prachtig sportweekend uh, met veel oranje. Het ja. podium was zowel bij de heren als vrouwen bijna volledig oranje. Alleen wat rood van Bukko ertussen. Uh, heb je genoten? Um, ja, ik heb wel genoten. Want uh, je kan wel zeggen, de voorspelde winnaars waar we het vrijdag over hadden... en dat was ook niet zo moeilijk, hoefde je niet zoveel voor van het schaatsen te weten... die kwamen er ook. Was er spanning in het toernooi... Uh, Heel kort, want na de beide 500 meters van Wust en Kramer dacht je heel even naar de tijden van anderen kijken. Nou, wie weet zou dat nog wel eens een leuk toernooi kunnen worden. Maar beide sloegen onverbiddelijk toe op de tweede afstand. Dus in dat, dat, dat, op die manier kan je zeggen, nou zat niet zoveel spanning in. Er werd wel heel hard, heel goed geschaatst. En er waren ook zeker in het mannentoernooi wel enkele lichtpunten te noemen als je naar het allround op de wat langere termijn kijkt. En wie waren die lichtpunten dan, Tom? Nou, die kwamen uh, uit Nederland, wisten we natuurlijk al met Kramer... die overigens fenomenaal reed en gisteren uh, op de tien kilometer... nog even een versnelling eruit gooide, vier rondjes voor het einde... die het werkelijk uh, heel of ongeveer deed ontploffen. Nog even liet zien van, er is er echt maar één op dit moment. Dat is hij nog steeds. Blokhuizen uh, rekeurig keurig en goed. Maar de lichtpuntjes was voor mij niet zozeer uh, bukko. Die is altijd uh, derde, wordt daaraan gewend, is keurig reed, niks bijzonders deed. Maar daarachter zat een jonge Noor, Pedersen, twintig jaar was... Uh, die die liet zich echt heel erg goed zien. En gezien zijn leeftijd ook een hoopvol iets voor de toekomst en voor de Nooren. En er was Bart Swings, een Belg, die onder leiding van Bart Veldkamp uit het inline-skaten pas een jaar of drie echt aan het schaatsen is. En zichzelf enorm verbeterd. En ook mentaal iemand is waarvan je denkt, die wil graag winnen. Hij is geloof ik 141 keer wereldkampioen al bij dat inline-skaten op alle onderdelen geworden de afgelopen jaren. En dat is ook een jongen die echt richting de Olympische Spelen denkt... wacht maar, ik heb nog een jaar, ik kom eraan. En dat waren wel echt hoopvolle momenten, vond ik. Ook voor het allrounden op, op langere termijn. Bij de vrouwen was dat wel iets minder. Nee. Maar goed, toch een hele sterke rust. Die, die ja. moet haar neus onder controle hebben. En dan kan ze veel winnen, geloof ja, ik. Eng gapen voor de rit. Als dat lukt, schijnt het teken van ontspanning te zijn bij haar. Is het altijd <lacht> het prachtig om te zien. Zit ze op dat middenterrein. Dan komt er een hele lange gaap. Zo'n kwartiertje voordat ze dan weet zij dat het goed zit. Maar zij race, wel, wel. Zij, ouderwet, ze zelf wel zei. Ouderwetse reeder, lange afstanden weer. Veel beter dan ze lang gedaan had. Het is wel jammer dat Sablikova, de, de Tsjechische. De grote Tsjechische, toch wel de indruk maakte. Hier en daar wat last te hebben van mm. die rug. Wat ze had aangekondigd. Anders had zij. Zich nog een klein beetje in dit geweld kunnen mengen. De Vries goed tweede. Valkenburg derde. Eh, dat was allemaal heel erg goed. Antoinette Jong. Anderzijds nogmaals vier Nederlanders bij de eerste vijf. Alleen Sablikova. En ook in geen velden of wegen verder iemand te bekennen. die daar maar ook in de, met de mogelijkheid bij zou kunnen komen. Duitse schaatsen helemaal weg. Het is toch wel wat zorgwekkend. hoe mooi die oranje polonaise ook was. En 1-2-3 werd er gezongen. Vroeger zongen die Duitsers altijd 1-2-3. He. Die hebben dat lang gedaan met het vrouwenschaatsen. maar zijn daar helemaal weg. Dus. Voor Voordat vrouwenschaatsen, althans wat het allrounder betreft, ziet het er wat mij betreft toch wel erg somber uit. En Wust had er zelf al eens een briefje over geschreven aan, aan de, de, de baas van de ASU. En die moeten ze toch eens achter de oren krabben wat hier nou mee te doen. Want die discussie ging gisteren tussen alle Polonaises door toch ook wel echt over voor. Iedereen maakt zich toch ook wel zorgen op lange termijn. Maar dit weekend hadden we een mooi Nederlands feestje. Zo is dat, Tom. En die veren we. Dank je wel. En straks praat Marcella Mesko ons nog even bij over tennis op de Australian Open. En we hebben het over Frankrijk, want Frankrijk valt het noorden van Mali aan... en wordt daarin internationaal gesteund. Maar lost dat ook iets op voor het land zelf? Hoort u zo na de verkeersinformatie bij de ANWB. En tot nu toe een rustige ochtendspits. John Bakker? Ja, het begint nu toch wel wat drukker te worden, hoor. We zitten rond de uh, 100 kilometer, verdeeld over 33 files. En er zijn wat ongelukken gebeurd op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen zorgt een ongeluk op de A20 voor 4 kilometer file bij knooppunt Ketelplein. Na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Noodorp 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dan het ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Ongeluk is gebeurd bij Schiedam. staat nu 5 kilometer file achter en daar zijn twee rijstroken dicht. Ook wat aanrijdingen op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Geert Ruinenberg zorgt dat voor 3 kilometer... En verderop bij Lexmond voor vijf kilometer file. In beide gevallen is de linker reist ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is spannend in Mali. Lukt het de Fransen om de moslim-extremisten uit het noorden terug te dringen? En in hoeverre moet de bevolking in de zuidelijke helft van het land... vrezen dat de strijd ook hun kant op komt? Jurriaan van Sticht als architect werkzaam... bij een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie in Mali. Meneer van Sticht, welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Even voor de duidelijkheid, wat doet u met uw organisatie in Mali? Nou, ik ben voorzitter van de Stichting Dogon Onderwijs. En wij zijn de afgelopen twintig jaar zeg maar, actief. En we maken scholen, watervoorzieningen en ook m, vrouwengroepen. Uh, ja, organiseren we daar weer met een zusterorganisatie. Okay. En lokaal hebben wij daar eigenlijk sinds twee jaar een eigen organisatie een lokale organisatie opgezet. En als u het heeft over lokaal, in welke delen van Mali bent u dan actief? Nou, we zitten in het zogenaamde Dogon-gebied, waar de Dogon wonen. En dat zou je kunnen neerleggen zeg maar, tussen Mopti, Duenza, Koro. Dat is een beetje de driehoek. En dat zit eigenlijk aangesloten aan waar het nu het grensgebied is. Ja, het grensgebied richting het noorden waar de uh, rebellen zitten. Ja, ja, ja. Wat was daar, meneer Van Stefan te merken... voordat de Fransen daar natuurlijk actief werden en toen u daar was? Wat merk je van die moslim-extremisten? Eh, uh, helemaal niets. Oh. Het wist, ik weet niet wanneer ik er aanwezig moet zijn... maar uh, laat ik zo zeggen, de laatste twintig uh, jaar tot een jaar geleden... vorig jaar, januari 2012, was ik er nog... Uh, was het duidelijk dat er wel in het noorden problemen waren. Maar dat zat echt boven Timbuktu, ook ver van Timbuktu af. Ook contacten die we hadden in Duenza, daar was eigenlijk weinig te merken. Is een, Mali is een uitzonderlijk ontspannen land altijd geweest... Heel goed georganiseerd. Uh, af, absoluut dus niet zo'n soort Afghanistan of wat voor beelden ik af en toe op de radio hoor. Wij konden heel goed samenwerken met heel veel uh, lokale politiek. Uh, en in januari 2012 was men ook rustig aan het voorbereiden voor de verkiezingen... omdat in maart uh, de toenmalige president hmm. zou aftreden. Maar was het ook onder de bevolking niet te merken? Was het toch niet een soort van angst van ze komen? Nee, helemaal niet. En dat is eigenlijk het gekke is, zelfs toen ik er in uh, juni was... want ik ben afgelopen juni was ik er en uh, 2012 en december, er, zelfs in juni... was nog, ben ik er geweest en was ook echt als ik dan mensen in het gebied waar ik dan kom... kwam. ja, nee, maar ze zitten in het noorden en nou ja, vervelend dat ze nu dan in Timbuktu zitten of nabij. Maar zuidelijker zullen ze nooit komen. En ik denk ook dat het heel erg te maken heeft dat elke keer als ik er ben... ook afgelopen december, nog een paar weken geleden... Er is een ontzettend vertrouwen in uh, dat ze één volk zijn, één doel hebben. En ik heb echt het, geen enkel aanwijzing dat er onder de huidige deel... waar ik dan altijd kom, enige aanhang zou kunnen worden gevonden... voor uh, extreem islamisten, islamisten. En dat terwijl er ook uh, gewoon de islam daaraan bezig is. Hmm. En, en het lijkt alsof u, als u het zo omschrijft, meneer Van Sticht... Er, uh, Mali uit ja, twee delen bestaat, die... Um... Nauwelijks met elkaar verbonden zijn? Nou, kijk, het is wel zo dat de verbindingswegen. waar iedereen heeft het over wegen. maar dat is allemaal behoorlijk. Uh, uh, nog in ontwikkeling, mm -hmm. zou je kunnen zeggen. Um, nou, Timboektu, vanaf Wop, die loopt nog wel een weg. Maar daarboven is het, zoals iedereen ook al zegt... Ja, een behoorlijk ontoegankelijk gebied... met een paar hoofdwegen, een paar hoofdkaravaans. Er wonen in een gebied inderdaad zo groot als Duitsland... ook betrekkelijk weinig mensen ten opzichte van het totale land. En het is altijd al zo geweest dat daar, nou ja, de karavaanroutes van de Touareg... die daar een belangrijke bevolkingsgroep waren... De nomaden. De nomaden, mm -hmm. ja, zoals het al zegt, die zitten niet echt op één plek. En in de steden die er nu zijn bezet, zoals Timboektu... Onder andere de Touareg, maar ook een aantal andere bevolkingsgroepen. En uh, ja, ik denk dat, dat het altijd al zo is geweest. Dat het land. kent natuurlijk heel veel bevolkingsgroepen. En bijvoorbeeld de Bambara die in Bamako wonen... Ja, die hebben weinig affiniteit natuurlijk met de Touareg... Ja, die wel ja. heel ver weg wonen. Maar maar hadden we, het, goed. we hadden het net eventjes over uh, mogelijke angst in het zuiden... voor wat er gaande is in het noorden... en de angst ook dat dat richting het zuiden komt. Is dat gevoel wel veranderd? Uh, ja, ja, want dat want is, het ingrijp is natuurlijk niet voor niks he, door Frank. Nee, nee, nee, dat ingrijp is niet voor niks. En dat wordt zeer, zeer uh, gewaardeerd. Ik bedoel, iedereen die ik ook daarover spreek... Die is ontzettend enthousiast en blij dat dat nu gebeurt. Er was een grote irritatie over uh, Sanogo... Uh, ik heb mensen in San gesproken, in, uh, dat zijn allemaal ook onderweg daar naartoe, naar met mijn gebied ken ik mensen. Grote irritatie over de ja, wanhouding. of de niet opereren of niet actie ondernemen van Sanogo. En inderdaad ook wel een toenemende angst dat men omlaag kwam, maar vooral ook dat het het land in een soort houtgreep hield dat bijvoorbeeld de verkiezingen zijn gestopt, dat allerlei ontwikkelingen... dat heb ik wel gezien. In een jaar, twee jaar tijd is het gebied van de Dogon... waar 60.000 tot 80.000 toeristen per jaar kwamen... is geen toerist meer te zien. Alle kampementen, alle economie ligt plat. En dat verwijten ja. zij eigenlijk natuurlijk de Touareg en, en de rebellen uit het noorden... Maar ook zeer zeker het leger en de militairen. Ja, goed. En dus zegt u, dit Franse ingrijp wordt hier gewaardeerd. Maar wat brengt het het land nou? Want um, er is ook wel kritiek, ook intern in Frankrijk natuurlijk... Hè, dat ze een tweede Afghanistan aan het creëren zijn. Nou, Hoe ziet u dat? Nou, ik, ik, ik, ik, ben niet een, ik vind er zo'n... Heel vaak hoor ik nu Afghanistan al op de radio. Een tweede Afghanistan creëren zijn. Ik. Kijk, Afghanistan... Dat is niet dat was vergelijkbaar? Nee, onvergelijkbaar. Mali is een ontzettend goed georganiseerd land. Ik bedoel, de leraren, salarissen worden tot in het uiterste puntje van, uh, van onbegaanbare gebieden gewoon betaald. Allerlei lokale uh, bestuurders zijn er. En je zou kunnen zeggen, er is misschien te veel bestuur, te veel bureaucratie. Maar het is een geweldig georganiseerd land. Ja, Ten opzichte van wat kan je natuurlijk alles, alles meten. Er is altijd wel wat op af te dingen. Goed georganiseerd land. En in het noorden is inderdaad een probleem. En ik denk dat de president Amato Toure Traoré, de vorige president... Ja, te lang heeft gedacht en heeft gehoopt dat hij door praten... zoals hij eigenlijk alle volken samengesmeed heeft de afgelopen tien jaar ook De Touareg erbij kon betrekken en altijd gedacht heeft: van, ja, als er een soort status aparte van het gebied of een aparte status van het gebied aangegeven wordt, dan komen we er wel uit. De extremisten hebben eigenlijk, denk ik, ook behoorlijk weinig te maken met de Touareg. Ik denk dat de Touareg zich gewoon daarin vergist hebben door daarmee samen te werken, want ook de Touareg zijn geen extreme islamisten. Nee. Goed, meneer Van Stig, hartelijk dank voor uw verhaal. Uh, na acht uur, trouwens, praten we verder met de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, over de situatie in Mali. En we praten ook nog met Ben Bot. Want we moeten niet vergeten dat daar ook nog een aantal Westerse gijzelaars worden vastgehouden in het land. Waaronder een Nederlander. Daar gaan we het dus later over hebben. Die zeven minuten voor acht. Even kijken hoe het met Mark Romje gaat. En dan vooral met de auto van die mevrouw die naar Loppemsen moest. Ja. Je hebt er niet aangezeten, hoop ik, Mark? Nee, nee ik mocht nee. er toch niet. Nee, ik mocht van meneer Dolden moest ik gewoon aan de kant van de weg blijven staan. Ik mocht niet aankomen. Nee, nee, mocht, nee mocht niet meekomen. Nee. Maar we hebben wel goed nieuws, want die mevrouw ja. die is inmiddels uh, onderweg. Ja, die andere mevrouw is onderweg. Het, uh, okay. Ik had nog een klusje ja. net. Die mevrouw die wou de auto staat, die liep niet. Die was, uh... En we zijn nou bij de volgende klant. Mevrouw, wat heeft u gedaan? Wat ik gedaan heb, hoe bedoelt u? Nou, vertel. Ik heb uh, mijn gehoest van de auto afgehaald. Ik bescherm hem altijd voor de vorst. Ja, en toen... en uh, toen heb ik uh, geprobeerd met mijn sleutel. Nou, dat wilde niet. Die was bevroren. Ja. Heb ik mijn slot onder, erin gespoten. Ja. Ja. En toen met de sleutel. En ik haal mijn sleutel eruit en brak af. Sleutel afgebroken. Ja. Nou. Ik zou zeggen, haal het breekijzer maar uit, uit, uit de auto... of gaan we het anders doen? We, we doen het subtiel, we gaan niet met het breekijzer. Ook een typisch wintersprobleempje, een bevroren slot... en dan de sleutel iets te geforceerd erin. Ja. Zo gaat dat dus. Nou, gaat het lukken? Ja, dit gaat lukken, hoor. Gaat ook lukken, dan hebben we alweer twee goede klanten onderweg... en uh, dan hobbelen we straks verder op zoek naar het volgende... vriesongelukje, of pechgevalletje, zal ik maar zeggen. Hier in Assen. Het NOS Radio 1-journaal Mediaoverzicht. Machinisten maken zich grote zorgen over de plannen van de NS en ProRail... om de snelheden bij stations te verhogen. De meeste treinen rijden nu 40 km per uur als ze een station naderen. Maar bij Arnhem is die snelheid al verhoogd tot 80 en bij Utrecht tot 60. Vakbond FVW Spoor is bang voor de gevolgen als er een botsing plaatsvindt. De Volkskrant citeert een machinist die zegt... we denderen maar door met prestigeprojecten... om meer treinen te laten rijden met minder vertraging. Maar er is niemand die controleert hoe veilig dat allemaal is. Je kunt erop wachten dat het een keer goed misgaat. Voor de website van de Franse krant Le Monde is de demonstratie gisteren in Parijs het belangrijkste nieuws. Honderdduizenden mensen demonstreerden er tegen het homohuwelijk. Zo is goed te zien in de fotoserie ook op de site. Ook de mislukte reddingsoperatie in Somalië, waar nog steeds veel onduidelijkheid over is... krijgt een prominente plaats, net als het Franse ingrijpen natuurlijk in Mali. Ja, dat geldt ook voor NSC Next. Daar op de voorpagina een uh, grote foto van een vliegenier met helm op. En de vraag uh, of er... Een Europese oorlog aan het ontstaan is daar... in ieder geval met Europese betrokkenheid in Afrika. Trouw omschrijft het zo, Hollande ontkomt niet aan Afrika. De interventie om de opmars van moslimextremisten in Mali te stoppen... kan op brede steun rekenen in de Franse politiek. Oud-minister van Buitenlandse Zaken, Dominique de Villepin, heeft kritiek. Hij waarschuwt voor een herhaling van de situatie in... daar is het land weer Afghanistan, maar hij noemt ook Libië en Irak. Terroristen kunnen nooit worden uitgeschakeld, zegt hij. Sinds dit jaar is er iets nieuws op outletgebied. Een outlet supermarkt. De AD schrijft daarover. 30 tot 50 procent van het voedsel dat wordt geproduceerd wordt weggegooid. En dat wil supermarkteigenaar Willem Stam stoppen. Hij verkoopt thee die bijna niemand drinkt. Oké. Okay. Misschien heeft dat een reden. Uh, aspergesaus, die nu er geen asperges meer zijn... prima over de bloemkool kan. Of uh, lentebok, bier dat grote supermarkten nu niet meer willen verkopen. Het is immers winter. Volgens Stam gooien we te veel weg. Ook als het bijvoorbeeld één dag over de datum is. De ondernemer pleit daarom voor een belasting op voedselvernietiging. Het wordt vanzelf weer lente. Vrijwillige werknemers van de toeleveranciers van Fort Genk... kunnen weer aan de slag. VAT meldt dat de politie de barricade van actievoerders... vanochtend heeft opgeruimd. Er waren wat kleine incidenten. Actievoerders vinden dat de vakbonden niet genoeg voor hun belangen opkomen. De kleine meerderheid van de werknemers van Ford Genk... besloot eerder opnieuw aan het werk te gaan... maar kon niet door de actie bij de toelingsbedrijven. Honderden Nederlandse vrouwen hebben volgens Pits tot slot een kortingsbon gekocht voor een cosmetische ingreep. Daarvoor gaan ze naar een Brusselse kliniek die in eigen land geen reclame voor de ingrepen mag maken. Hier kan ik wel. Kliniek bood afgelopen week via een site een korting van 600 euro aan. Op een buikwandcorrectie, borstvergroting of een facelift. Een trucje van de kliniek oordeelt de Nederlandse vereniging voor Plastische chirurgen die de actie onethisch en bovendien gevaarlijk vindt.